Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het hele land is uitbundig gevierd dat het Nederlands elftal de finale van het WK Voetbal heeft bereikt. Nederland won gisteravond met 3-2 van Uruguay. Direct na het laatste fluissignaal gingen overal euforische mensen de straat op. Onder meer het Leidse plein in Amsterdam, het stadhuisplein in Rotterdam, het plein in Den Haag en de Neude in Utrecht stroomden vol. Mensen sprongen in de gracht en klommen in lantaarnpalen. Maar overal bleef het gezellig. Alleen in Den Haag kwam het tot grotere ongeregeldheden. Daarmee zette het Jonkbloedplein af toen mensen de politie met stenen en vuurwerk bekogelden. Er werden 18 mensen opgepakt. Nederland voetbalt in de finale zondag in Johannesburg tegen Duitsland of Spanje... die vanavond tegen elkaar spelen. In Duisburg is vorige maand de voormalige SS-sergeant Adolf Storms overleden. Storms wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op zeker 57 Joodse dwangarbeiders... aan het eind van de oorlog in Oostenrijk. Duitse aanklagers wilden de oud ss er vervolgen voor oorlogsmisdaden. Ze hadden harde bewijzen tegen hem hebben. Adolf Storms was 90 jaar. De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan moet 90 dagen de gevangenis in... omdat ze zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van haar proeftijd. In 2007 kreeg de Hollywoodster een voorwaardelijke gevangenisstraf... voor rijden onder invloed van alcohol en drugs... Loan moest onder meer afkikken en lessen over de gevaren van alcohol volgen. Maar volgens de rechter heeft de actrice dat niet gedaan. Er komt definitief geen nieuwe James Bond film. Dat melden verschillende Amerikaanse websites. Het was lang onzeker wanneer de opnames voor de nieuwe Bond film zouden beginnen. MGM, de studio die de film zou produceren, verkeert in grote financiële problemen. En nu melden betrouwbare bronnen binnen het bedrijf dat het project is afgeblazen. Tot slot het weer. In de loop van de dag steeds meer zon en het wordt 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Yeah. De zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Oh hey guys, how are you doing man? Hey, hi, hi. Oh, yeah. oh, Jake, what's going on? Well ain't not much going on. Only thing that's going on is we're back. And this time we're serious. I'm looking for love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 Dat is Oh, my God. That's when I come up.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 that remained untouched keep them safe Jump for